Huurt jouw organisatie uitzendkrachten in? Op 1 januari gaat een nieuwe uitzend in. Met nieuwe regels voor beloning. Zeker weten dat alles klopt? Huur in via een NBBU-uitzendbureau. NBBU, kenniscentrum voor de arbeidsmarkt.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 Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Op verschillende plekken in het land zijn ongelukken gebeurd door de gladheid. In Deventer en Boekelo raakten auto's van de weg, zegt RTV Oost. En in Bakel in Brabant sloeg een auto over de kop. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Voor het midden en zuiden geldt voorlopig code geel, ook vanwege de mist. Er is nog altijd geen spoor van Milan van 16 uit Heemskerk. Bijna 700 vrijwilligers hebben gisteren meegeholpen met zoeken. De jongen uit Oekraïne is verstandelijk beperkt en kan niet praten. Hij ging donderdag naar buiten voor een wandeling, maar kwam niet thuis. Hij droeg toen een groene jas en donkerblauwe broek. En het Chinese automerk BYD verkoopt dit jaar heel waarschijnlijk... de meeste elektrische auto's en daarmee haalt het Tesla in. Eind vorige maand had het Chinese merk... al meer dan 2 miljoen elektrische auto's verkocht. Het gaat Tesla dit jaar niet meer lukken... BYD verkoopt meer modellen dan Tesla en heeft ook goedkopere autootjes. Het weer al nog. Vanochtend vooral in Zuid-Nederland nog een tijdje mistig. Het kan daar ook lokaal glad zijn. Vanmiddag wolken en er trekken ook wat regenbuien over het land. Het wordt dan een graad of zeven. Dit was het uur Nieuws. Situatie op de weg dan. Even uitkijken je BYD, Tesla of waar je ook in zit. Vijfdracht verkeer door Flitsmeister, twee vertragingen. Allebei richting de Duitse grens. Eerst op de A7 door een dichte overhebbaan en de controles 20 minuten. En de A12 verderop ook richting de Duitse grens. 12 minuten sterker als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A10. Dat is de ring Amsterdam. -Zeeburger tunnel richting de A10 Noord. Hektemeterpaal 4.1. A27 Hilversum-Utrecht 87.8 en de A28 drie stuks. eerst tussen Amersfoort en Zwolle. 37.0. Verderop Zwolle-Mepel 96.5 en wederom verderop.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 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl. Speel mee en win. 10.000 euro. Happy New Year, New Year. Attention. Dit is de 538. Body. Top 1000. De 538 Ochtendshow. Het begin van je maandag. We gaan knallen. En zo is het met William en Britney. Radio 538. 570.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 I want to scream and shout and let it all out and scream and shout and let it out we saying oh, we are we are we are we sayin' oh, we are oh, we are oh. we are oh, oh, oh, oh. i want to scream and shout and let it all out and scream and shout and let it out we saying oh, we are oh, we are oh, we oh. You are now bail rocking with, will i am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 569 in de party tot duizend bij 538. 10 minuten over 9, wij vervolgen de jacht. De 538. Stemmenjacht. Eindejaarseditie. En dat doe ik met Ron Goedemorgen. Allee, goedemorgen. Ron Boerboom uit Maurik. Ja, dat klopt. Wat zou jij doen als jij die 10.000 euro wint? Een uh, leuke vakantie boeken en ja, de rest gaan sparen, denk ik. Ik hoor alleen maar goede ideeën. Ik hoop het heel erg voor je. Er is één koffer in het spel, Ron. Eén stem zit daarin verstopt en 10.000 euro is het bedrag... dat je wint op het moment dat jij die stem raadt. Ron, als je er klaar voor bent, dan gaan we luisteren. Ja, ik ben er klaar voor. Daar gaan we. Procent. Ron, wie hoorde jij hier? Ik heb echt werkelijk geen flauw idee. Dat is jammer. Wat is uh, wel de bedoeling dat je dit weet. <laughs> ja, dat klopt. Het is een, uh, een vrij lastig, Het is natuurlijk ook uh, een vrij kort fragmentje. Maar uh, ja, dat uh, wordt dan uh, een wilde rok. En uh, ja, dat, uh, dat is eigenlijk maar Frans, Bauer. Frans een Bauer. geen idee. Wij gaan naar de jury. Voor 10.000 euro is het Frans Bauer. Het antwoord is... Fout. Oh. Ja, uh, hij zat even in mijn keel, Walmerhardt. Ben jij ook, rond? Nou ja, lichtelijk, maar ik denk ja, het is een pure hok. Het is een hele, hele kleine kans, maar vooruit. Goed gedaan, in ieder geval. Het uh, is dapper dat je mee wilde doen. Als dank voor je deelname komt er een reiscover van de Nationale Postcode Loterij je kant op. Kijk, ja, dat is toch nog iets. Wens ik je een, uh, een mooi uiteinde. Ja, dankjewel. Ron. Doe hetzelfde. 5 8 Stemmenjacht. 5-3-8. De voor de stemmenjacht via 538.nl. Maandagochtend, 12 minuten over 9, de 538-ochtendshow in feestelijke stijl. De Party Top 1000 met mooi work naar de Independent Women van Destiny's Child. 538. Cam Destiny. Charlie's Angels, come on. Bring it, bring it. Uh, uh, uh. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and me. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own carnal and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I've got clothes I'm wearing.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 En niks je interesseert. En mensen je rond aanloeden. Net als uh, hij niks hem leert. Goed dan een laag om je mond. En durf te zeggen: In de blote kant. Deze maandagochtend 19 minuten over 9. De party tot 1000 met Atlantic Ocean nu. Radio 538. 566. in my taxi cab. Everybody's looking at me now. Like, who's that chick that's rocking kicks? She gotta be from out of town. So hard with my girls all around me. It's definitely not a national party. Cause all I see is the letter. I guess I never got the memo. My tummy's turning En een party op 538. De party tot 1000 Mighty Cybers. 565. Het is erop show voor deze maandagochtend. Vier minuten voor half tien. En Hanneke van 6, de hoofdpunten van het nieuws Zometeen wat zit erin? Nederlanders staan massaal in de rij vandaag. En binnen hoeveel tijd betalen we onze tickets eigenlijk? Dat hoor je zo. Luister naar 538. En start het nieuwe jaar met 10.000 euro. De eindejaarseditie van de 538.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 Wint de plek die je uitdaagt. Kijk op werkenbij defensie.nl Goedemorgen, vanmorgen is het in het zuidoosten mistig, lokaal glad en lichte vorst. Vanmiddag overwegend bewolkt, we trekken wat buien over het land bij maximaal 7 graden. Situatie op de weg, vijfde verkeerd door Fritsmeister. twee vertragingen. Eerst op de A7 richting de Duitse grens door de grenscontroles. Een dichte hoofdrijbaan en een kwartier... En de laatste, de A12, ook richting de Duitse grens... door de controles 13, sterk als je vaststaat. Controle op snelheid. Gemeld op de A12 utrecht Goudenheid met de paal 37.5. A27 Hilversum-Utrecht 87.8. En de A28 in beide richtingen zwolle meppel 96.5. Het is twee minuten over half tien. Hanneke van Zes en de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen, door mist en gladheid zijn in delen van het land ongelukken gebeurd. In Deventer en Boekelo raakten auto's van de weg. En in Bakel in Brabant en beneden leeuw in Gelderland... sloegen auto's over de kop. De meeste vuurwerkverkopers zijn vanochtend opengegaan. In sommige plaatsen als Beverwijk en Aalten... konden om middernacht al worden gekocht. Ook net over de grens in Duitsland stonden lange rijen met Nederlanders. En tikkies zijn populair om geld naar elkaar over te maken. Dit jaar werden er 170 miljoen verstuurd, een record. De gebruikers sturen elkaar vooral voor voor eten, vooral voor boodschappen en lunch. En bijna 9 op de 10 tikkies zijn dit jaar binnen 24 uur betaald. Dit waren de hoofdpunten van het Vijfdeochtnieuws. 538, hier de party never stops. De 538 Party Top 1000. Met Asscher zometeen naar Samveld en via Mor. Radio 538, het 564...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 I've been looking for me, me, me, me, me, I'm up. Yeah, I've been looking for someone to learn. I want at and it's a With me, she's ready to leave. But oh, go. I gotta keep it real now, 'cause on the one percent she's a certified twentys. That just ain't me. Hey, 'cause I don't know I take that chance. She where's it gonna? Take that, rewind it back. Urscher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil John got the beat to make your booty go. Arscher en... Yeah baby! 58. Party! Tot thuis Met DJ Sammy nu op 562. 561 in de party tot 1000 bij 58 Bijna kwart voor tien. Maandagochtend normaal gesproken. Even bellen met Peter Heerschop. Peter heeft eventjes kerstvakantie, maar om die reden duiken we samen vanmorgen in het inmiddels toch rijke archief van. Even bellen. Even bellen. Even bellen. Even bellen met Peter. Hallo. Hallo. Hallo, Hallo. Peter, Goedemorgen. Hey, dat je... yeah. de vriendin. Um, is vriendin. Hallo, hoe is hij? Ja, goed, ja, goed. En jij. Ja, goed. Ook goed. Hey, een, een glitterjasje. Ja, ja. Die ja. heeft er een aan. Ja. Ja, waar, waarom? Nou, um, nou voor ik vind hem leuk. En ik heb, oh. hem, ik heb een vintage jasje gekocht, dus dat is deze. Oh, okay. En uh, ik dacht, ja. ik doe hem aan. Oké. Okay. Maar er is een. Is en er er een... En ik krijg straks een interviewtje. Oh, oh. oh oké. Okay. Oh, nou, hey. Nou, uh, um, ik heb hier ook iets over jou te vertellen. Kom ik zo op. Oeh. Ja, dat gaat hier wel. Eerst maar eventjes, ja, eerst eventjes dit weekend. Ja, ja, ja. ja, want er is in de sport door Nederland de afgelopen dagen enorm veel geworden. Maar enorm veel. En, en dat vergeten wij wel eens te vieren. Want wat dat betreft kunnen we veel leren van Botswana... Botswana heeft vorige week alle inwoners een vrije dag gegeven ter ere van de gouden medaille van het STV-team -te nou. op de 4x400 meter bij de WK Atletiek. Nou, even over de medailles van Nederland. <tiedacht> bij de WK Roeien goud in de dubbel 2, in de ja. dubbel 4, goud bij de vrouwen 8 <tiedacht> en de mannen 8. Het Nederlands honkbalteam goud bij de EK. Max Verstappen ja. wint superieur bij zijn debuut in de GT3-klasse. <tiedacht> ja. WK Wielrennen zilver en brons voor de vrouwen op de tijdrit. En we hadden van vorige week van de week ik haar atletiek nog over. Twee keer goud, drie keer zilver en twee keer brons. Zitten wij opgeteld op vijftien vrije dagen. Tel daarbij op. Misschien wel de laatste overwinning van Ajax dit jaar. Zestien zitten we dan. Ja, dat is misschien wat veel. De economie moet ook draaien. Doen we alleen bij een gouden bedrijf. Er zijn toch nog acht vrije dagen. Of nou ja, dan zou ik zeggen, in ieder geval één vrije dag. Dus bel straks naar je baas en zeg, ik neem vandaag een bot ja. Nou. En dan wil ik me inderdaad even richten tot Florentien, ja, ja. lieve Florentien. Gisteren werd je weggestemd uit Expeditie Robinson, daar wil ik iets over zeggen. Ten eerste, ik heb genoten van jouw vrijwel altijd aanmoedigende lach. Maar nu even over die uitzending van gisteren. Jij nam de verantwoordelijkheid als teamhoofd om een battle te doen voor immuniteit. Ondanks dat je door een ontsteking maar één oog had. Nou, een soort mooie uitvoering van de vrouwelijke kapitein Haag. Maar met een lach... Nam je de taak op je tegen een jonge sterke man met twee ogen... dan zou je denken dat de organisatie een battle bedenkt... waar de kans op winst voor beide even groot is. Nee hoor, dan doen ze er eentje met een hoop kuilen graven... een lange holle bamboestok met een enorm gewicht voor je uit... op een zwijgertje leggen en dan met een haak op afstand een ring insteken. Terwijl iedereen weet hoe moeilijk het afstand schatten is met één oog. Nou, je verloor, ja, hè, hè. Je kunt ook Rick op de fiets laten bettelen tegen Pokacha. Of... Of anders dan om tegen Rick, wie in vijf minuten de meeste mensen kan beledigen. Ja, maar goed. Dat is een uitgemaakte zaak. Ja, nou Florentine verloor, verloor. Ja, je verloor, maar stijlvol. Met jouw innemende lach en de oprechte felicitaties. En niks niet, ja, het is voor een kleine vrouw met één oog ook wel een kutopdracht. Nee, gewoon lachen, feliciteren. En dan komt die eilandraad waarbij jij vrijwel unaniem wordt weggestemd. Zeer onterecht. Vindt niet het ergst hoor. Dat komt pas erna. Degenen die jou hebben weggestemd, vinden het heel erg dat jij bent weggestemd. Dat hebben ze zelf gedaan. Dat is als vreemd gaan en roepen dat jij het ook heel erg vindt dat die ander zo lekker is. Ja. weggestemd. Wat doe jij? Jij behoudt je waardigheid en kracht. En met een lieve lach zeg je ook, en gemeent ook nog, het is een fijne groep. Ze kunnen ook van zonder mij. En dan zeg ik, je kunt ook winnen als je mooi verliest. Ik zou zeggen, Florentine, morgen een vrije dag. Uh, uh. Oh. Dan nog even dit. Het Nederlands honkbalteam is dus Europees kampioen geworden. Doet me denken aan een uitspraak ooit van Johan Cruijff tien jaar geleden, waar ook de EK honkbal in Spanje, Barcelona. Johan Cruijff kwam kijken naar het Nederlands honkbalteam. Halve finale tegen Spanje. Coach van Oranje honkbal was Robert Eenhoorn. Weet alles van honkbal. Major League gespeeld bij de, bij de New York Yankees. Nou, halve finale wordt geworden van Spanje, maar het is heel laat geworden. Nachtwerk en de finale de volgende dag is heel vroeg. Johan gaat nog wat drinken met Robert. Cruijff zegt tegen Robert, je moet het team morgenochtend gelijk op scherm krijgen. Wat jij moet doen, wie er morgen één keer mislaat. gelijk naar de kleedkamer sturen, heb ik niet meer nodig. Zegt Robert, ja, dat kan ik doen, maar dan sta ik vanaf de derde inning nog helemaal in mijn eentje met een knuppel te zwaaien. Dan is Johan even stil, en dan zegt hij, oké, okay, dan moet je dat niet doen... Maar wel zoiets. Kijk. <lacht> Kijk. Dus als je verliest, misschien niet met een grote lach, maar wel zoiets. En het is morgenochtend mooi weer. Ik zou zeggen, Florentijn, waar gaan wij morgen heen? <lacht> <lacht> Gohens, tot de volgende week. En uh, ja, jullie horen het wel. Doei. 538, party. Topduizend. Radio 538 560.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 538, Juanes La Camisa Negra in de Party Top 1559. Dennis Ruijer en het vervolg van de lijst zometeen. Met het Party Top 1000 telraam onder de arm en dit op de planning. Zometeen in de 538 Party Top 1000. Baby, oh, oh. Just a little look, Like what's in a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 weken bij Grando. Laatste kans op feestelijke jubileumdeals. Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens Kassa. Twee oververse appelflappen. Slechts één euro. Aldi. Miljoenen jaren geleden leefden er dinosaurussen. En hadden leeuwen gigantische tanden.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 We hebben wel 30 keuzes. Zalm, kaasburgers, kipsatee, chipolata's. Alle Giza mix 4 voor 8 euro. En alle een diepvriesnack van morgen.